Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 51, opgenomen op 17 september 2012. Ben echt super verkouden? <laughs> ik hoor het. Ik vind het heel sneu voor je. Ja, dat was wel de eerste keer was het wel met mijn vinger op mijn neus, maar ik ben echt super verkouden. Ja, dat krijg je ervan uh, in het kwakkelige Nederland. Kwakkelende... Zowel politiek als economisch als meteorolo meteorologisch. Het is wel 11 graden geweest of zo, hoorde ik s'nachts. Nou, daar heb ik nog geen last van gehad. Ik weet niet meer hoe het voelt. Nee? Heb jij helemaal geen idee meer? Nou, dat is mooi. Hoe is het met jou dan? Ja, goed. Nog steeds zo gaadje. Ik, uh... ik verhaal me wel. <laughs> hey, volgens mij, uh, kan je eens kijken in Skype of jij de juiste microfoon hebt? Want ik hoor ook je muiskliks en zo echt als heel hard... Dat normaal nooit. Of heb je dat ding ergens voor je liggen in plaats van als headset? Nee, ik heb alles op uw USB-headset staan. Oké, nee, want ik hoorde echt zo gluk gluk net alsof je een ouderwetse scrollwiel had. <laughs> dat is heel primt. Ja, nou ja, goed, oh wel. dat wel. kan gebeuren. Zo, um, het nieuws van deze week. Ja. Ik, ik was echt super druk geweest, dus ik heb niet echt alles kunnen volgen. Maar gelukkig uh, dacht ik in mijn... Uh, Browser en RSS feeden dat jij wel redelijk zoet bent gebleven met allerlei nieuwtjes. Dus er is nog wel weer wat te, te bespreken. En natuurlijk niet in de laatste plaats. Uh, is er een Apple eventje geweest? Ja. Zon, zonder iPad mini. Maar met iPad nano. Dus uh, misschien moeten we daar even over hebben. Ik vond het heerlijk. Ik vond het heerlijk om gewoon naar een Apple event te kijken. Of in ieder geval <laughs> te luisteren. Zonder dat je daarna Zon drie dat... dagen lang hoeft te tikken. Precies. Zonder dat ik echt zat te stressen van oké, okay, dit opschrijven, dit opschrijven. Ik zat eigenlijk, um, dat is eigenlijk een van de eerste Apple events waar ik dat bij kon doen, en, uh, en toen viel het me eigenlijk op um, dat ik me zat te irriteren aan, uh, aan Apple. Um, heb, je, ik... heb je die stream gekeken of gewoon een live blog of zo? Nou, alles een beetje. Ik heb de first bijgehouden, ik heb packages bijgehouden, ik heb ook uh, One More Thing, uh, de T-Mobile reclame bijgehouden. Um, alles een beetje. Maar dat, dat is het probleem niet zo. Het probleem was dat ik me zat te irriteren aan van... Kom nou, ja... Ik was teleurgesteld, laat ik het zo zeggen. Uh, ik, ik zag allemaal dingen voorbij komen en ik dacht van... Ja, oké, okay, dat, uh, dat wist kijk wel. Um, dat was te verwachten of dat, uh, er waren zoveel geruchten van... Dat was inmiddels wat duidelijk. En het was nee. geen verrassing meer. Ik vond geen, geen spektakel qua nieuwe dingen. Um, het, het viel mij gewoon tegen. En ik zat eigenlijk uh, elk... Um, na elke aankondiging van een nieuw dingetje zat ik te wachten van oké, okay, nou komt het grote of nou komt, ik noem maar iets, de vingerafdrukscanner of de, de, de draadloze oplaadfunctie. Of dat is natuurlijk allemaal farfetched, maar uh, ik zat wel op zoiets te wachten, zeg maar. En dat, uh, uiteindelijk uh, was het over, de, de, de prestatie. En toen dacht ik, ja, is maar, goed, kan ik, is maar goed ook, want nou kan ik het geld dit jaar in mijn zak houden. <laughs> Trouwens, dat is echt een gevoel wat ik met je deelde uh, Aan het eind van de presentatie Oh nice, dat wel me honderden euro's nou, Het is een leuke uh, iPhone ook. Ik, ik, ik, ik, ik, ik begrijp het niet verkeerd Maar het is niet iets waarvan je nou zegt Goh, ik heb een uh, iPhone 4 van twee generaties geleden uh, Ik zal eens gaan upgraden Ja, weet je, uh, ja, weet je het is uh, Ik denk dat het ik helemaal met je eens ben Dat het echt ja, opvallend was Op zijn minst en zeker jammer Dat we kennelijk alles al wel wisten Zeg maar dat is toch een keertje, dat is volgens mij de eerste keer dat we echt alles wisten, zeg maar, voor, voor ons gevoel. Ja, apart uh, ja. en, en ja, dat kan natuurlijk een keer een, een, een foutje zijn, zeg maar, hè? Gewoon een pech omdat uh, te veel mensen hun bek niet hebben kunnen houden. Of misschien is het een, uh, een begin van het einde van het geheime, het succesvol geheime bewaren van Apple. Dus dat is natuurlijk leuk om vooral bij de volgende aankondiging goed in de gaten te houden. En dat kan misschien volgende maand al wel zijn. Mm. Uh, maar dat, dat, ja, dat zijn toch wel dingen dat je denkt van, oh nou ja, dat is toch wel jammer. Aan de andere kant had ik wel zoiets van, ik vond de iPod Mini Touch, of hoe noem je dat? De iPod Touch. Ik heb er zo weinig over gelezen over ja. dus verwijs ik op, maar ik vond mm. het was inderdaad een grote. Uh, ja, jij vond het meer richting het tablet. Ja, tablet, tablet, tablet, tablet, tablet. ja ik noem het de iPad ja. Nano, ja. Maar ja, even snel over, over de iPhone, zodat we dat achter de rug hebben. Er zit een groter schermpje in, er zit een snellere processor in. Uh, maar hij is dunner, hij is strakker in elkaar gezet, la la la, whatever. En het is op zichzelf, um, denk ik, een heel, heel, heel mooi mobiel. En ik zou hem niet terugsturen, zeg maar, als ze hem nee, er eentje terugsturen. Nee, nee, nee. Maar ja, het kost je wel 600 euro. Maar ja precies en het is denk ik voor, voor een heleboel mensen, zeker met vier S's of misschien zelfs vier zoals jij zegt, is het niet zo dat, uh, dat mensen meteen naar hun bankrekeningen grepen en keken van goh hoe kan ik mezelf verantwoorden om uh, te upgraden. Aan de andere kant, hè, uh, iedereen doet er een beetje van oh ja maar waar is dan de innovatie en waar, waarom niks uh, super nieuws of wat dan ook. Ik, ik kan me in zoverre wel wat bij voorstellen dat Apple hun meest succesvolle product, het meest succesvolle product op de wereld, niet opeens vierkant maken of driehoekig of... Uh, we, we, snap je wat ik bedoel? Uh, het, het, is, het is nog niet de tijd, denk ik, om, om helemaal uh, om te slaan. Ik denk dat Apple als doel moet hebben om hun eigen iPhone te killen, hè? met iets, zoiets toffers te komen dat ze niet meer volledig drijven op het succes van de iPhone. Uh -huh. Zeker in verhouding van inkomsten. Want uh, laten we wel wezen, als Apple alleen maar iPads zou verkopen... hadden ze nog steeds een groot product, weet je wel. Oh, Dit is nog steeds niet beroerd. Maar ik bedoel, ik snap wel dat het het doel is. Alleen, uh, kennelijk is het nog niet de tijd, uh, vindt Apple... om uh, rugged iPhones, uh, iPhone Maxis, iPhone Minis, iPhone uh, Dual SIMs... en alle niche producten, zeg maar, gewoon meer penetratie... Het is nog steeds, die, die, die, eigenlijk die ene productlijn die ze hebben, uh, waar ze nog steeds ruimte in zien, zeg maar. Dus uh, dat, ja, op, zich, op zichzelf redelijk saai in, in, in dat opzicht. Wat me wel opviel, want vorig jaar, uh, of de vorige keer bij de presentatie, ik weet niet wanneer die was, van de iPhone 4S, hield uh, nu.nl uh, ook zo'n poll van uh, wie, wie zou hem kopen. Hè? en uh, Het was iets van ruim, uh, ruime meerderheid, was... was uh, mijn plan om het te kopen. En ik zag net uh, van uh, Colin van Hoek voorbij komen. dat 37% uh, was nu. Oh, oké, okay, daar heb ik nog een, niet gezien. Dat is wel, een, wel een, een kleine tegenvaller dan. Of tenminste, dat ja. viel me op. Ik, ik weet het niet, eerlijk gezegd. Dat soort dingen. dat weet nou allemaal nou, net niet, nog niet zo goed of, of het nou wat zegt. Kijk, als het verleden ons iets geleerd heeft. kunnen we ervan uitgaan dat de iPhone 5 de allerbest verkochte iPhone ooit oh, wordt. Absoluut. Dat zeggen ze en, nu al, hè? de beste ver, uh, uh, verkochte uh, van. september of zo. Oh, dat heb ik dan, ook dat heb ik niet gezien. Ik weet wel dat de, de eerste orders binnen een uur gewoon vergeven waren. Ja. En ja, dat is een record. En wie weet hebben ze er wel minder, zodat ze sneller een record konden zetten of wat dan ook. Maar gewoon van de informatie die we hebben, uh, wijst alles er nog wel op dat het gewoon weer een enorm succes wordt. En... Uh, laat het wel wezen, tussen 4 en 4S... Hè, die, die 4's die verkocht zijn en toen de 4 s die verkocht zijn... dat zijn gewoon een hele, hele, hele, heleboel mensen. En dat zijn dus, als dat 37% daarvan van plan is... om, een, om een te upgraden versus 50% die van plan waren... om 3GS naar 4 of wat dan ook te upgraden... er waren gewoon op dat moment minder mensen in die pool, zeg maar. Mm -hmm. Dus ook dat is lastig echt iets over te zeggen... maar een algemene reactie... Blijkt het inderdaad, als ik, als ik jou moet geloven, hè, want ik heb het niet gezien, uh, dat er misschien iets lauwer op gereageerd, precies, precies. Uh, op gereageerd wordt. Maar feit blijft, hè? kijk, uh, als je eenmaal, en dat heb jij ook al vaker gezegd, en dat blijft nou eenmaal gewoon bestaan, is een van de belangrijkste argumenten. Als jij eenmaal uh, twee jaar een iPhone gehad hebt en de meeste mensen kopen hem met abonnement, dus dan zit je er gewoon twee jaar aan vast, ja. dan wil jij na die twee jaar niet in één keer een Android-toestel of een Blackberry-toestel. Die kans is gewoon niet heel door die uh, systeem, Venderlok. Ja, dus. Daar is er bijna van gegarandeerd dat je na twee jaar toch wel naar die vier een, een vijf kiest. Ja, ja en, en laten we wel weten, die vijf is echt wel een heel mooi mobiel hoor. Ik bedoel, bijna alles is vernieuwd. Het ziet er nog hetzelfde uit. Maar er zit een betere processor in. De camera het systeem is anders. Of zo weet ik veel, alle BS. Het, het scherm, zit de touch sensor in het ding, zodat hij dunner kan. Die dingen schijnen nog dunner en nog lichter te zijn. De reacties van de mensen die ze vast hebben gehouden. Die zijn daar in ieder geval unaniem over. Dat hij bijna hol aanvoelt. Uh -huh. Super stevig, maar zo licht dat het bijna niet voor te stellen is. En zo zijn er nog wel wat, wat andere dingen. Zeg maar, die voor dat ding spreekt. Onder andere dat hij iets groter is. Uh, dat is toch de trend die mensen willen kennelijk. Want uh, ik zou niet weten waarom Apple anders heeft gekozen om groter te gaan. Als maar de mensen het niet zouden willen. Vonden, voor mij ook niet per se, maar oké, okay, al oh wel. 4 inch, uh, maar ja. Ik weet het ook al niet zo goed. Dat, dat, dat, ik vind het er niet lelijker op geworden, zeg maar. Ik vind het. Uh, dus het, het is nog steeds wel echt een, uh, de beste iPhone ooit, waarschijnlijk. Weet je wel? Ja, niet alleen qua verkopen, maar gewoon de beste iPhone ooit gemaakt. Dus het is ook weer niet zo dat die mensen nu. Die, wat jij zegt, hè? Moeten upgraden van zichzelf. Omdat ze vanuit hun, uh, hun, hun abonnement komen en. Uh, zie ik nog steeds niet uh, waarom bijvoorbeeld als je als Android of uh, als iOS gebruiker nu zeg maar met tegenzin de iPhone 5 moet kopen omdat de Galaxy S3 of zo mooier is. Want mm -hmm. op, op, als je die dingen op elkaar vergelijkt en natuurlijk hou je natuurlijk altijd Android versus iOS zeg maar. Dan doet de iPhone 5 ook niet zo gek voor onder, hoor. En dat is maar net uh, welke hokjes jij belangrijk vindt in je checklist. Of het of, of de, de allerbeste telefoon is of de ene beste telefoon is, zeg maar. Ja, precies. Dat zijn gewoon de twee topmodellen die je kan krijgen. Dus het is ook weer niet echt om te janken. Maar eh, toch eventjes om bij Tablets Magazine te houden, zeg maar. Ik eh, zei net al gekscherend de iPod Touch, de iPad Nano. En ik denk echt een beetje over die, de, die iPod Touch als de iPad Nano ondertussen. <lacht> Ja, wat was het? 4, Weet ik veel. Gewoon vier? Vier gewoon. inch. Ja, dat is toch veel te klein. Dat is gewoon, dat is gewoon een iPod. Ik, ja, oké, okay, maar... De, de iPod is dan een, een helemaal een categorie op zichzelf. Oh ja, je hebt ook de Galaxy Player of zo. Ja, precies. En, en, maar zijn dat ook iPods? Of zijn ja, dat mini-tablets? Nee, dat zijn iPods. Alles wat een beetje onder de tablet kan vallen... dat plaats ik wel op de site en... Uh, ik heb bijvoorbeeld eens een keer de... de over hebt over ook de, over de Galaxy Player gepost. <laughs> heb ik dat gedaan? Ja. Maar ja, Samsung doet 5,3 of zo, hè? Ja, <laughs> dat vind, ja, ik, uh, vind je nou, de een beetje vale een fanboy. Ja, de Galaxy Note vind ik ook... Ja, fanboy. <laughs> uh, Fandroid. De Galaxy Note vind ik ook wel richting, richting een tablet. Dat is die overige categorie van een tablet natuurlijk. En dan ga je... Met uh, die iPod ga je daar nog een stukje onder zitten. En dan wordt het wel lastig. Voor mij is een tablet... Um, echt iets waar je uh, media op kan consumeren met twee handen. Uh, of twee, uh, hoe noem je dat? Uh, ja, met twee handen eigenlijk. Ja, ja weet je wat? Is ik snap wel wat je bedoelt. Aan de andere kant is het ook maar waarvoor je zo'n apparaatje in dienst neemt. Hè, als je hem koopt. En uh, een heleboel van dat soort dingen, zowel bij smartphones als tablets, iPods versus tablets, iPods versus smartphones, Androids versus Androids en al die benden, hebben een grote overlap met elkaar. Mm -hmm. En. Uh, nogmaals, het gaat om de checklistjes, uh, de vakjes op de checklist die jij <lacht> belangrijk vindt. En in zoverre denk ik over de iPod Touch. Uh, Dat het toch een apparaat is waar je de apps op kan draaien. Hè? Dus denk aan de, de, de, de, de populaire games, hè? Voor, voor iOS in dit geval. Ja. Denk aan dingen als de Instapapers, denk aan de browser, de e-mail. Uh, omdat er AirPlay... AirPlay is nou eenmaal een groot ding hè, binnen, binnen het Apple-ecosysteem. Ze eh, verkopen niets voor niets het Apple TV of via het Amazon-model. Ja. Het is trouwens het enige product van Apple... ...wat zo goedkoop wordt aange aangeboden... Dat, ...dat je dat denk ik het Amazon-model mag uh, noemen. Dus we verkopen je hardware. Op die hardware zitten manieren om content te consumeren. Dus dat is Airplay, maar wat nog belangrijker is, zijn de apps die erop zitten, zoals iTunes Store en dat soort dingen, weet je wel, films huren en dat soort handel. Mm -hmm. De MLB dingen. En daar verdienen we dan uiteindelijk nog uh, wat op. Dat, dat noemen we, denk ik, in de volksmond ondertussen het Amazon-model. Maar dat werkt dus ook met die iPod Touch. Uh, de, uh, het heeft trouwens hetzelfde scherm gekregen hè, als, die, als die iPhone. Dus het uh, heeft hetzelfde processor als de 4S. Er zit een goede camera in. En wat mij betreft... Zijn een hoop van die dingen die ik net doe, zijn ook de dingen die je wil aanvinken bij je tabletformaat. En dan kom je bij het belangrijkste punt van 7 inch Kindles of 7 inch iPads of 7.7 inch Samsung's bende. We noemen dat in ons checklistje, noemen we dat meer portable. Hè? Ja. Makkelijker mee te nemen. Ja. Maar dat is nog steeds van zo'n formaat dat je nog steeds een hele grote jas of een tas nodig hebt als je dat mee wil nemen. Of zakken, het, ja. Ja, maar je weet wat ik denk ik bedoel. Ik bedoel, het is nog steeds niet een apparaat... wat al die dingen van dat checklistje doet en in je broekzak past. De iPad Nano, of hoe noem je dat? De iPad Nano, de iPad Touch. Dat is een, een, een apparaatje die aan al die dingen voldoet en in je broekzak past. Dus het is gewoon... Ik, ik, ik zeg niet dat Apple denkt dat dit een iPad is hoor, maar... Ik denk dat het interessant is om dat ding in dat licht te bekijken. En uh, eerlijk gezegd, was ik naar die aankondiging, was ik echt zoiets van... Oh, maar uh, weet je het is? Ik heb wel Martijn beloofd dat ik wel zo'n een iPad Mini koop, omdat het <laughs> natuurlijk leuk is. Maar ik weet niet of ik dat nou wel wil. Als ik die iPad Mini gezien heb en het is inderdaad wat ik, wat ik denk dat het wordt... dan denk ik dat voor mij, gewoon omdat ik in een leuke positie verkeer... waar ik al een hoop van die bende heb en zo, mm -hmm. weet je wel... Ik denk dat een iPod Nano, een, of uh, iPod Touch, een interessanter apparaat is voor mij dan een iPad Mini. Maar je hebt een want, iPhone. Nee, maar die heb ik uh, naar mijn broertje. Hè? Want ik gebruik al jaren, en anderhalf jaar, zo'n beetje een Johns phone. Oké. Okay. Want je weet hoor, ik, ik hou niet van gebeld worden. Ja. <laughs> dus, dus dan zou ik dan het... Dan is dit uh, het ideale project voor jou. ja. Want nee, is inderdaad een iPhone zonder belfunctie. <laughs> Ja, en geen 3G. Dus ook als ik dan op stappen ben, zeg maar, dan sta ik niet als een douchebag de hele tijd naar mijn mobiel te kijken van wat is er gebeurd op het internet. Dat was overigens de reden dat ik dus geen, geen smartphone, de iPhone wegdeed, zeg maar. Of in ieder geval eerst een jaar heb laten verstoffen, maar niet meer gebruikte, omdat ik hem en te vaak op moest laden voor, voor te weinig bellen. Ik pakte eigenlijk over alles mijn iPod, maar wat veel erger was, is dat als ik eenmaal ergens was, zeg maar... Dat zo'n smartphone zo ontzettend lonkte om even te kijken wat er op nu.nl was gebeurd. Uh, even kijken wat een nieuw mailtje hebben. Uh, even twitter dit en dat. En uh, ik ben erg verslavend gevoelig, uh, gevoelig zeg maar, op dat gebied, denk ik. Want ik vond mezelf echt een douchebag. Uh, dat ik uh, wel eens merkte dat sta je met drie mensen te praten. En op een gegeven moment hebben twee mensen met elkaar even een onderwerp, weet je wel. Even vragen over die vriend die ze samen kennen. Ja, en dan sta je er een beetje bij. En in plaats van geïnteresseerd meeluisteren. Dus merk ik dat ik zo even met mijn hand naar mijn boekstuk ging uh, even kijken weet je nog een tweetje of een uh, e-mailtje en dat is gewoon annoying als fuck, zeg ja, maar ja dat zijn de nadelen maar het heeft ook wel voordelen natuurlijk hè even, oh, even iets opzoeken hè? bijvoorbeeld oh. ja ik ga ik ik, ik, ik sta, heb ook wel een mobiel hotspot wel, maar uh, dat is alleen voor mensen die naar mijn idee geen smartphone hebben en dat zijn er niet zoveel nou ja precies uh, of, of, of of dat zijn er niet zoveel uh, in de leeftijdscategorie 20 tot en met 60, maar we, of tot en met 50, zeg maar. Maar wat denk je, van de mensen tot 20 en, en boven de 50. Dus daar kunnen ze misschien wat meer penetratie hebben. Alleen het probleem is, wat mij betreft, dat dat ding in mei te duur is. Kost die? 300 euro. Ja. 320 euro of zo. Maar uh, het is gewoon een interessant product, zeg maar. Dat vond ik het interessantste product wat, wat is aangekondigd, zeg maar. Ja. Uh, en zo vernieuwd dat ik het bijna nieuw zou willen noemen uh, En het is, weet je wat het is um, Als ik dat zo zie En ik zie van oh goh hij heeft dezelfde camera Als de 4S En uh, ze hebben weet ik veel En een of andere BS met Sapphire Dat het weer wat minder krast en, weet je, Al die boeie, bullshit boek niet Als die camera decent genoeg is En laat zeggen beter is dan de point and shoot van drie jaar geleden uh, weet je wat point and shoot zijn? Weet je ja, wel, ja. De Samsung en ja. dingen en dat soort dingen. Dan is dit ook een, di een redelijk directe aanval. Net zoals Android ook al <lacht> met een paar apparaten de afgelopen weken heeft gedaan. Op de point and shoot markt. Ja. Want uh, natuurlijk zou ik ook liever een dikke lens met Zoom hebben. En wie weet komt dat allemaal nog ooit eens een keertje of via de Android. Maar of je nou naar Android of iOS kijkt, als je een foto met zo'n apparaat kan maken, die apps die je kan gebruiken en de integratie met je sociale netwerk, met je, met je systeem thuis, weet je wel, via fotostreams of uh, dlna en sharing en dat soort benden. Dat verhoogt die waarde van zo'n zo foto, hè? van zo'n fototoestel ook, uh, verhoogt dat enorm. Dus uh, de vragen die ik had eigenlijk naar na het iPod event, uh, iPod deel van, oh, betekent dit nou dat het een... een het point-and-shoot uh, segment van deze prijzen het erg lastig gaan krijgen. Tuurlijk, absoluut. Want je, ziet ook, uh, je zag die Galaxy-camera voorbij komen hè, tijdens IFA 2012. Dus uh, uh -huh. uh, Samsung gaat een beetje. Maar dat is weer meer een camera-camera, toch? Tuurlijk, tuurlijk, maar ik zag ook dat Apple een uh, speciaal bandje uh, toonde tijdens uh, de, per, uh, ja. het evenement. Waardoor uh, zo'n zo bandje om je pols, volgens mij, wat je bij een, uh, een camera ook gebruikt zo'n simpele compact camera. Dame, dat, lijkt, dat toont mij een beetje aan... dat zij juist ook daarop inzetten van... oké, okay, je hebt een, een goede camera bij de hand altijd. Uh, dus ja, ik zie dat wel al. Uh. En het is 6 mm dun... dus dat is ook weer hele mooie hardware... weet ik veel allemaal. En wat je zegt, hè, die streppen of zo... het bandje wat erbij zit... die kan je inderdaad op twee manieren uitleggen. Voor de camera, waar ik het helemaal mee eens ben... en wa, wa, wa, wat ook meewerkt in die overweging... Hè, van is dit een soort point-and-shoot aanval... Mm. Uh, maar ook wat ik dacht van de iPad touch was in, in het algemeen heel erg werd gezien als zeg maar het apparaat wat je voor je kinderen kocht. Ja. Weet je, mijn neefje en dat soort dingen, dan is dat een beetje een verwendkring. die heeft een iPad. Maar... <lacht> nee maar hè, kinderen, uh, om het, het zijn een heleboel leuke spelletjes laten we wel weten. Oh, zowel op Android als iOS, maar dat is zeg maar de PSP en de Gameboy van, van, van, van vroeger, wat wij kennen. Ja. Het begint een beetje de, de smartphone-achtige dingen te worden. Uh, en daar is zo'n strap ook geen, <laughs> geen onoverbodige luxe hoor. Dat ze lekker zitten te swipen tijdens, uh, tijdens uh, hoe noemen we dat? Fruit Ninja en dat ze vliezen en dat ze gefrustreerde handen in de lucht gooien. <laughs> Zou ik wel blij zijn als er een bandje om die, om die pols zit. Zeker, nu het apparaat nog duurder is geworden. Ja. Hij, hij wordt alleen maar geleverd met 32 of 64 gigabyte, hè? dus vandaar ook een beetje de prijs. Ja, maar goed, dan, dan wordt het weer minder, zo'n cadeau wat je even aan je neefje geeft. Zeker, daarom zeg ik het. Ze zijn te duur, denk ik. Uh, ik vind ze heel erg aan de prijs. En het, uh, en het stelt natuurlijk een paar, de deur open voor een paar vragen van... Goh, waar zou de iPad mini geprijsd kunnen worden? Ja, dat is een idee. Ik, ik zeg niet dat um, het prijspunt van 320 euro voor de iPad Touch met Retina en BBS en zo... Uh, uh, ...het voorkomt dat uh, de iPad Mini daaronder gaat zitten. Ik denk dat het kan, zeg maar. Ik denk dat het redelijk lastig uh, te verkopen is... ...voor heel simpel kijkend publiek naar, naar, naar, naar, naar het aanbod, zeg maar. Mm. Ik denk dat het qua... ...als je kijkt naar onderdelenkosten... ...en uh, de analyses volgt van Asimco en dat soort dingen... ...business inside, dan zou het kunnen, zeg maar. En ze zouden het ook wel... Dat is natuurlijk wel nog een beetje, ook al is Steve Jobs dood, is nog steeds een beetje het talent van Apple om dingen te kunnen verkopen, zeg maar, met een uh, verhaal, zeg maar. Hè? Uh -huh. uh, d -d -d -d dus dat zou nog wel kunnen, maar ik, ik vraag me af, uh, ik denk dat we eerder naar 350 kijken en dat ze misschien de iPad 2 killen, gewoon stoppen met aanbieden. Uh, voor een prijspunt voor de iPad oh, Mini. 350 zit je al in tien 10 als wat je bent van Android hè. En de... Ja ja, maar ik wou zeggen 350 inclusief een retina-display okay. en en mobiel internet en 250 zonder retina-display en mobiel internet. Dat zou twee dus... modellen zijn. Uh, ik ben alleen maar, zeg maar hard op aan het denken wat ik de afgelopen dagen heb overwogen. Zeg maar, van wat zijn dan nog de mogelijkheden? Want het, het, het is toch een interessant signaal, hè? Het, het prijspunt van dit apparaat. Dus uh, dat zijn leuke dingen om, om, om, uh, om in de gaten te houden. En ik ben erg benieuwd of die iPod, uh, of de iPad mini er komt. Of dat misschien Apple wel uh, nog voordat ik het dacht, zeg maar. De iPod Touch uh, qua upgrade inderdaad als een soort... Uh, uh, lijsten voor die checklist ging bieden, dat ze zeiden van oké, okay, maar wat wi willen mensen nou met een, met een, met een mini-tablet, wat is nou wat ze willen, waarom kopen ze geen iPhone als ze een mini-tablet willen, is die iPhone te duur, is die iPhone te klein, is die, eh, hebben ze geen telefoon nodig, oké, okay, kunnen we dat dan met die iPod Touch, kunnen we dan een heleboel van die vragen, zeg maar, die op die checklist staan, beantwoorden met dit ding in plaats van een 7-inch ding, wat... Nog steeds niet echt een portable device is. Hè? Of een portable device als in van je kan hem altijd bij je hebben. Ja. Dus dat, dat, okay. dat zijn een beetje de, uh, de gevoelens die ik erover uh, over had. En iOS 6 en zo, dat komt volgens mij deze week ergens beschikbaar. Dat is ook allemaal niet super, uh, super be belangrijk. Alleen uh, het enige opvallende was denk ik geen NFC. Ja. Niet dat ik dat per se verwacht had, omdat ik dat ook had gevolgd, die geruchten, maar. Uh, ja, het is wel heel typisch Apple. Die ik zegt van het. jongens. Uh... Ja. ja, ik denk dat het heel typisch van Apple is. Hè? Die zegt van hé hey, uh, uh, NFC, uh, als we zien hoe dat nu geïntegreerd is bij Android en, en waar je het kan gebruiken, dan lost dat een probleem op dat wij kunnen oplossen via software. Zodat ook de iPhone 4 en 4 en de 3GS en uh, alle dingen die iOS 6 kunnen draaien. Uh, dat meteen kunnen hebben, zonder dat het een hardware-matige oplossing is. En verdere oplossingen van NFC, of uh, verdere problemen die opgelost kunnen worden door NFC, die zien wij op dit moment nog niet. Dat is wat die Phil Schiller heeft gezegd. Hè? Dus wij doen het met Passbook, want we denken dat dat uh, een veel bredere integratie geeft, omdat je dus natuurlijk geen hardware en dus al die andere apparaten, honderden miljoenen uh, iOS-apparaten, meteen van Passbook kan voorzien. Uh, hebben we daarvoor gekozen, maar dat was ook op zich uh, voor denk ik een hoop uh, techbloggers een teleurstelling, omdat die graag vergelijkingen maken tussen de hardware van A en B zeg maar. Precies, precies. Ja, goed, NFC, dat NFC uh, dat, dat was er nog niet en dat is er nog niet, maar uh, dat zal ja, zeker in er ook, Nederland zal er ook niet, voorlopig nog niet zijn. Nu Apple daar niet voor gekozen heeft, ja, het blijft een van de belangrijkste fabrikanten. Ja. Ja, ik denk dat het, dat het voordeel is van in Nederland wonen. 4G en NFC en dat soort dingen. Waar, waar sommige uh, reporting in het buitenland zich heel erg op richt. Dat is voor ons nooit zo heel relevant. Nee. Omdat we toch een jaar langer moeten wachten. En dan is het toch weer een 5S of zo. Precies. En ik hoorde van uh, T-Mobile dat, dat 4G dat, dat, uh, binnen een jaar nog niet eens mogelijk is. Dus. Oké, okay, nou ja. goed uh, Genoeg over Apple. Ja. Amazon komt misschien naar Nederland. Ja, inderdaad, uh, volgens verschillende bronnen. Het was uh, Tweakers en het was de Telegraaf, volgens mij. Um, die hebben van mensen vernomen dat Amazon bezig is met gesprekken met onder meer de, grote, de centrale boekhandel, is het volgens mij, uh, om uh, de distributie van boeken te verzorgen en om online boeken te kunnen verkopen. En dat zou in uh, eind september of ergens in oktober uh, moeten beginnen met Amazon.nl. En uh, in Europa heeft Amazon al een aantal winkels, in de UK, volgens mij Frankrijk, Duitsland, uh, Italië, Spanje en uh, hopelijk ook snel in Nederland. Uh, en dan gaan ze wellicht boeken, de mediadragers, uh, elektronica, noem maar op, uh, aanbieden. En wellicht ook de Kindle Fire tablets, we het hopen. Ja, ik denk dat, dat we daar eerder over hebben gehad, hè. van Amazon gaat alleen maar die hardware als, e als etalage verkopen op het moment dat ze ook wat in die etalage hebben liggen. Ja. en dat. Dat dus zijn de boeken, dat zijn de en dat zijn de filmdeals en dat soort dingen. Dus dat is zeg maar de, de drempel die genomen moet worden voordat ze die dingen kunnen gaan verkopen in Nederland of in Europa ergens. Maar eh, ieder, al gaat het gerucht al twee jaar natuurlijk hè, dat, dat Amazon naar Nederland komt. Mm -hmm. Ieder gerucht over Amazon die naar Nederland komt is wat mij betreft erg welkom. Dus eh, ik, ik zou het heel graag zien. Yes please, zeg maar. Kom maar alsjeblieft. Absoluut. Overigens ook, okay. ook gewoon qua prijs, want het is wel een goede prijsvechter voor qua, uh, ook, ook elektronica, dus dat is ook altijd goed, uh, goed om te zien. Ja, also, zullen we wel moeten uh, zien hoe dat in Nederland gaat werken met uh, BTW, hè? want uh, de apparaten die je op, op Amazon ziet is zonder BTW, dat vertekent altijd zo het beeld voor ons Nederlanders. Ja, maar is dat ook in Duitsland zo? Daar kijk ik altijd naar. Oké, okay, ja, ik kijk niet zo heel vaak in Duitsland, oké, okay, daarom zeg ik het te bezien. Maar inderdaad, door schaalvoordelen kan uh, Amazon in ieder geval uh, concurreren. Dat lijkt me duidelijk, hm. inderdaad. Maar of het nou echt tientallen of honderden euro oh, scheelt nee, per apparaat, dat dat dan ook weer niet. Het is niet, net die inderdaad. paar euro, hoor. Dat is okay. het blijft Nederlanders natuurlijk, hè. Zo, uh, nou, dan hebben we Amazon naar Nederland. Is er de afgelopen week nog wat meer gebeurd? Nou, uh, wat is het afgelopen week vorige week? Weet ik weet niet meer. UPC is in ieder geval met een live tv-kijkapplicatie gekomen. Eindelijk. Eindelijk, inderdaad. Daar hebben we heel lang op moeten wachten. En uh, die app heeft de naam Horizon TV gekregen. En dat is logisch, want UPC heeft een nieuwe MediaBox gelanceerd. Ook met de naam Horizon. En... Heb je die box nodig om het te kunnen gebruiken? Nee. Die box en uh, de apps zijn twee aparte dingen. Uh, je hebt wel meer mogelijkheden als je die box hebt. Maar het live tv kijken gebeuren, uh, maximaal 80 kanalen, tv-gids, opnemen, pauzeren, uitzending gemist, on-demand, dat is allemaal mogelijk uh, uh, uh, bij elke. Even vraag je, die 80 kanalen opnemen en dat soort dingen, is dat afhankelijk van welk abonnement je thuis hebt ja. of heb je dat sowieso als je UPC hebt? Nee, je moet, uh, om die app te kunnen gebruiken heb je uh, UPC digitale tv-abonnement nodig ja. en UPC internet. Ja, maar... En dan euh... is het afhankelijk van je digitale tv-abonnement. Hoeveel van die 80 zenders jij kunt Ah, ja, ja, ja, dan begrijp ik dat. Wat, wat ik volgens mij vorige week ook al wel weten. Want ik heb KPN en ik heb dus gewoon alleen maar 13 zenders Sees. of zo. Maar uh, als ik een uitgebreider KPN-abonnement ab zou hebben... dan zou ik ook teleurgesteld. zijn als ik die kanalen niet kon kijken... maar dat kan bij UPC dus wel... Ja. En, uh, nou goed, daar kun je alles mee doen. En die app is, uh, Wesley heeft uh, afgelopen weekend daar een, een review van gemaakt. En, uh, ik heb het gezien. Die was daar uh, flink tevreden over. Of tenminste, die vond uh, natuurlijk het aanbod, is natuurlijk gigantisch in vergelijking met andere providers in Nederland. De beeldkwaliteit is zeer goed. Ik heb toevallig, uh, ik zit natuurlijk in Italië, dus ik kan geen UPC ontvangen. Maar uh, mijn vader heeft dat ook. En uh, die heeft mij even via Skype getoond wat allemaal mogelijk was. En heeft even kanalen laten zien. Het ziet er allemaal super strak uit en de beeldkwaliteit is mm. erg goed, eh, naar, wat, naar wat, uh, wat de eerste indruk was, zeg maar. Dus daar heeft de dus zeker een hele goede stap mee gezet. Cool. En, um, en goed, wat ik al zeg, je kan dat ding gebruiken bij elk digitale tv-abonnement wat je hebt. Het is alleen jammer dat je het alleen op de iPad en de iPhone kunt <lacht> gebruiken. En dan ook alleen de iPad 2 en iPad 3 en hij mag niet gejailbreakd zijn. Okay. Dus er zit er wel een beperking aan. En de Android app moet ergens in januari of zo verschijnen. Dat duurt ook weer een stukje langer. Maar uh, ja, okay. goede ontwikkeling. Ja, oké. Okay. Pretty cool, pretty cool. Ja. Uh, nog even een ander nieuwtje. Wat ik dan toch wel eventjes aangestipt wil hebben. Wie weet, omdat het... Uh, ik verwacht dat er de komende week nog wel wat meer herrie over ontstaat, waarschijnlijk. Dus dan is het leuk dat we kunnen zeggen... We hebben het er vorige week ook wel een beetje over gehad. Uh -huh. um, <coughs> uh, Alibaba... Ja. Dat kennen we misschien, hè? Dat is een soort het Amazon meets Google van China, zeg maar. Ja. China. Uh, die hebben een, een, een telefoon samen met Acer proberen te lanceren voor afgelopen week met het Aliyun OS. En dat is de dag voordat het gelanceerd werd, heeft Google daar een stokje voor gestoken. Google gebruikte het argument van, hé, hey, uh, Acer, jij bent lid van de Open Handset Alliance... En als je lid bent van de Open Handset Alliance, dat betekent overigens dat je dus Google toestemming kan krijgen voor Google Play Store en zo, weet je wel, op je Android aanbod. Uh -huh. um, dan hebben we de afspraak dat je geen incompatible Android versies uitbrengt. Wij vinden, wij verwachten, of ik weet niet precies hoe, hoe weet je wel, maar het is niet helemaal duidelijk. Uh, Alien OS is een Android-fork, net zoals Amazon bijvoorbeeld een Android-fork is. Amazon is geen lid van de Open Handset Alliance, dus Amazon kan er wel mee wegkomen. Maar wij vinden dus dat uh, Aliun een, een incompatible Android-fork is... en dat mag je dus niet uitbrengen, anders je je uit de Open Handset Alliance. Dus Acer heeft uh, de lancering uitgesteld tot er meer duidelijkheid is. En vanaf dat moment is er een soort back-and-forth geweest tussen uh, Andy Rubin. He, die kennen we natuurlijk allemaal... Uh -huh. En Spelits van uh, Alibaba, dat is de corporate communication guy van, uh, van uh, Alibaba. En de, daar, de discussie is zeg maar van. Uh, Alibaba die, die zegt van hé, hey, wacht eens even, wij hebben gewoon een Linux uh, operating system vanaf de grond, zeg maar. Ik weet niet precies hoe, hoe je dat moet uh, uh, uh, interpreteren, opgebouwd. Met onze eigen apps, dus uh, eigen mailbrowser en dat soort dingen. Vooral gericht op. ...de apps die binnen ons ecosysteem draaien... ...en on, ons ecosysteem zijn alleen maar HTML-apps, web-apps. Ja. Daarnaast hebben we een stukje implementatie van de Dalvik Virtual Machine gedaan... ...zodat een deel van de Android-applicaties kan draaien op onze hardware. Ja. Niet allemaal. En, en, en dan heb je nog natuurlijk daarna het verhaal van die store... ...waar gestolen applicaties in stonden, maar dat, dat, dat, is niet, dat is denk ik niet... Uh, ...heel erg relevant in de discussie, zeg maar. Het gaat om het OS in dit geval. <lacht> nou, en, en Ruben zegt van... ...nee, we zijn... ...kijken uh, uh, we... we kijk of, uh, ...ik heb het hier staan, even kijken. Even twee seconden. We agree that Alion OS is not part of the Android ecosystem... ...and you're no in under no requirement to be compatible. Dat is, zeg maar, een contradictie van waarom het verboden is. However, the fact is... ...Alion uses the Android Runtime Framework and Tools... Your app store contains apps, included pirated Google apps. So there are really no dispute that Alion is based on the Android platform. And takes advantage of all the hard work that has gone to, into the platform by the Open Handset Alliance. Ja. Dat is dus, en, en, en dat, dat wordt dus ontkend, zeg maar, door die gasten. Door, door Alibaba. Van hé, hey, wacht eens even, wij, wij gebruiken alleen maar een deel van, van, van die hardware. Dat is gewoon interessant om te volgen, omdat. Uh, door dit soort akkefietjes wordt de lijn duidelijk. Want uh, ik heb een stukje gepost over van... Hey, is, Google, uh, of is Asus de volgende die door Google aangepakt wordt? Want Asus heeft een deal gesloten met BlueStacks. Ja. En jij hebt ook wel eens wat over BlueStacks geschreven, denk Aha. ik. BlueStacks is software wat je kan installeren... die je ook in staat stelt om Android-applicaties uh, uh, te runnen. En aangezien Asus een deal heeft gesloten... dat ze die tablets verkopen met die code erop... Is dit een, gaat een, is dan... Het en, een, dat gaat dat het ook ja, over om, die? Om, om zeg maar Windows apparaten waar je Android op kan draaien, Android apps? Ja. ja Oké. Okay. Ja, dus dat is een andere lijn, maar is hij nog steeds? Ik bedoel, dat is niet precies hetzelfde plek in de discussie als Alien nu zit. Er zit er misschien net meer iets meer bij het toegestaan aan die kant, maar de vraag is dus: hey, overschrijdt hij in Google's opzichten nog steeds? de denkbeeldige lijn waar, we, waar, waar niemand van weet waar die ligt nog op dit moment. Dus het is interessant om te volgen, om te kijken waar gaat die lijn liggen, van in hoeverre mag, uh, mag dat. Want bijvoorbeeld BlackBerry 10, hè, het nieuwe OS wat BlackBerry heeft aangekondigd, ja. die hebben ook gezegd van, hé, hey, uh, wij hebben een soort Dalvik implementatie in onze runtime zitten, of, ik weet allemaal niet precies hoe je dat uh, in goed technische termen zou mogen uitleggen. Maar die kunnen ook Android-apps draaien. Betekent dat dus dat BlackBerry, want die hebben ook gesproken over, we willen ons OS licencieren, hè? door andere hardwarefabrikanten te laten uitgeven. Betekent dat dat bijvoorbeeld Amazon wel Android-dingen mag gaan maken, of hoe noem je dat, BlackBerry-dingen gaan gaan maken, maar geen leden van de Open Handset Alliance. Dus het zijn gewoon interessante situaties om, maar zo die, om te uh, volgen. Even voor mijn beeldvorming, die Open, uh, open uh, wat was het, Alliance? En, open Handset al Alliance. Yeah. Is, is dat van Google? Heeft Google dat opgestart? Uh, ja, volgens mij wel. Het is, Google uh, doet nou een uh, beetje van... Uh, jongens, uh, jullie, hebben, uh, zich, uh, jullie hebben jezelf bij ons aangesloten, dus hou je aan de regels. Zo komt het een beetje over. Bij. Want, ja, maar de uh, uh, Open Handset Alliance is volgens mij uh, wel onder, onder leiding van Google. Maar hier, de Open Handset Alliance is een consortium of... 84 uh, bedrijven oh, die hebben toegezegd een open standaard te ontwikkelen voor mobiele apparaten. Ik probeer het ondertussen te vertalen. Members include, uh, en dan begint het natuurlijk bij Google, en dan hebben we de bekende namen HTC, Doni, de, Sonidel, uh, Motorola, uh, uh, Asus, en dat, dat soort dingen. Uh, uh, en het was onder leiding van Google, staat er hierbij, inderdaad uh, gestart. En de praktische vorm waar wij dat in terugzien, zijn dat de apparaten die zo'n Google Play Store hebben hè, en de fijne Google apps, die zijn altijd bij, lid bij de Open Handset Alliance, anders krijgen ze die uh, toestemming niet. Okay. Duidelijk. En, kijk, en, en een van die onderdelen is dus van die regels, die als je daarbij doet, mag je geen uh, Android. Je mag wel bijvoorbeeld Windows verkopen, Windows Phone. Mm -hmm. Maar je mag geen incompatible Android apparaten verkopen. Dus geen Amazon OS, zeg maar, op je, op je ding. Of kennelijk Alion OS. Omdat die uh, niet, het, niet alles van Android uh, gebruiken, zeg maar. En dus niet, niet compatibel zijn met het Android-ecosysteem in de brede zin. Mm -hmm. Maar via virtualisatie, kennelijk... ...een deel wel kunnen doen. En dat is dus precies waar, waar, waar die onduidelijkheid zit. Waar ligt die grens? Wanneer is iets een incompatible Android-versie... ...of wanneer is het virtualisatie van software... ...zodat iets kan draaien erop. BlueStacks is virtualisatie. Alien OS is nog niet overduidelijk... ...omdat niemand dat nog gezien heeft. Misschien Google Red, HQ wel, maar wij in ieder geval nog niet... En Blackberry zit daar weer net weer tussen die twee in waarschijnlijk. Dus het is, daar wordt die lijn getrokken ergens. Oké, okay, ben benieuwd hoe dat uh, gaat zijn. Want we hebben het natuurlijk al vaker gehad over uh, de mogelijkheden binnen Android... en wat de toekomst gaat brengen. En toen heb jij ook al een aantal keer genoemd. Nou, ik zie bijvoorbeeld uh, Samsung wel met een eigen uh, fork van, uh, van Android aan de slag gaan. En dat is dan ook interessant om te zien van in hoeverre is dat dan wel mogelijk. Nou, dit zou dus betekenen bijvoorbeeld dat... Een eigen Android fork voor Samsung een stuk gevaarlijker propositie zou zijn dan Bada ja. te gaan doen. Maar Samsung, misschien is dit wel een reden waarom ze het nog niet gedaan hebben, omdat ze willen weten waar die lijn ligt. Dat is interessant wat je zegt, want Samsung zou natuurlijk uh, graag willen dat ze bij Bada kunnen zeggen: hé, hey, en een, de meest populaire android apps die kan je ook draaien bij ons, weet je wel, de Evernote en dat soort dingen. Mm -hmm. Dus. Uh, want dat zou een ander OS zijn. Met virtualisatie. Maar nogmaals, het is niet duidelijk van. Hé, hey, wanneer. Uh, uh, krijgt uh, Google nou. Uh, uh, hoe noemen we dat? Penties in een bunch. Dat ze. Uh, uh, uh, uh, ja, een beetje. Als een soort. Uh, ja, scheidsrechter proberen te optreden. Wat overigens wat mij betreft nog steeds niet sympathiek overkomt. Deze situatie. Mm -hmm. uh, waar, waar, ligt die, waar ligt die grens? Dus uh, wat je zegt. Uh, voor Samsung zie ik, ik, ik heb het ook vaak gezegd, ik zie dat ook heel erg als kans dat Samsung met iets komt. Maar wie weet, wachten ze wel eventjes af om te kijken van in hoeverre ze weg kunnen komen met virtualisatie of integratie van Android-applicaties. Ja. Oké, okay. cool. Hey, vertel eens wat over de Point of View Pro Tab 3. Ja, vorige week gelanceerd: Point of View Pro Tab 3, uh, 2 uh, modellen. Uh, Point of View, Eindhoven's bedrijf, uit Nederland dus. Uh... Even mijn vinger opsteken, hè? ik zit ondertussen op de Wikipedia pagina van de Open Handset Alliance. En hoewel Point of View wel een uh, Play Store heeft, is hè? Niet kan... Verklap ik het alvast eventjes? Nou, dat weet ik dus niet, hè? want het kan zomaar zijn dat het een, een dochterbedrijf is van een van de tachtig dingen die ik hier sta. Die, die hier staan. Ja. Het, is, het is volgens mij een Nederlands bedrijf, maar misschien zijn ze wel onderdeel van... Volgens van mij is het, het op nou ja, ja goed, interessant om een keertje uit te zoeken. Of misschien interessant om een keer die gasten over te mailen. Zijn jullie lid van de open Handset Alliance? Ja. Dat zouden we graag willen weten. Ja inderdaad. Uh, ja, inderdaad zoals je zegt, Google Play Store. Maar dat is gelukkig niet het belangrijkste. Uh, twee tablets, een 10-inch model, een 9,7-inch model. In de ProTab 3-serie. Beide uitgerust met een dual-core ARM Cortex-A9-processor. Android 4.1 Jelly Bean, 1 gigabyte aan werkgeheugen. Uh, uh, zoals gezegd, IPS-display, ja, twee camera's, wifi, uh, 8GB opslaggeheugen. Um, interessante tablets, want ze komen uh, op de markt voor een prijs van uh, respectievelijk 239 en 249 euro. En daarvoor krijg je bijvoorbeeld HDMI, USB ook, microSD. Dus er zit er echt alles op en aan. En, en een van de eerste uh, modellen die vanuit de winkel voorzien zijn van Android 4.1 Jellybean. En het 10-inch model uh, voor 239 euro uh, heb ik inmiddels hier liggen. Daar heb ik een paar dagen mee kunnen spelen. Daar ben ik eigenlijk vrij enthousiast over. Um, point of View, uh, de protap serie uh, de Pro... Is het nog steeds zo dik en zo'n rare achterkant van een soort goedkoop aanvoelend aluminium? Nee, dat is wel, dat is wel verbeterd. Of Het voelt in ieder geval een stuk steviger aan. Ik zag jouw video van de Galaxy Note 10.1. Dat je zo op de achterkant het plastic zo mooi in kan uh, drukken. Uh, nee, dat is hier niet het geval bijvoorbeeld. Het is wel echt een aluminium achtzijde deze keer, waar ik de vorige keer nog twijfelde. Um, het voelt in ieder geval stevig aan, maar het is wel 700 gram. Dus het is wel wat zwaarder dan een gemiddelde 10 inch en, en het is uh, 10,5 millimeter dik, dus ook uh, iets dikker dan gemiddeld. Maar toch uh, vind ik dat niet een heel groot nadeel. Want je houdt hem, uh, in verticale modus houd je hem niet, simpelweg. In, uh, in horizontale modus... Uh, ja, merk ik niet zo heel veel uh, verschil met een andere tablet. Of die nou iets lichter of iets zwaarder is. het um, is het redelijk fijn mee te werken. Ehm. Um, dit is. Android 4 met Om daar maar even. ga ik mee te beginnen. Dat, dat is fantastisch. Ik, ik, ik maakte me zorgen of dat het wel op budget tablets. of de wat goedkopere modellen. ook zo soepel en zo. vloeiend zou draaien als op de Nexus 7. Want ik dacht, ja, dat is natuurlijk geoptimaliseerd met hardware en software. Maar ik heb ja. nog geen enkele crash gehad. Uh, het werkt zo ontzettend vloeiend. Niet zo vloeiend als op de Nexus 7, laat ik dat uh, voorop stellen. Maar uh, zo'n flinke verbetering ten opzichte van, honey, van uh, Ice Cream Sandwich... en zeker ten opzichte van Honeycomb... Yeah. dat ik uh, daar heel erg positief uh, verrast door ben. Uh, dus dat is gewoon echt, echt heel goed. En dat met een dual core Processor, dus ook geen high-end... Uh, noem maar op, uh, quad-core, Tegra 3 of wat dan ook... <laughs> Exynos. Ja, dat, uh, die, die er bij jou in zit inderdaad. Maar ja, ik... Ik heb een vraagje over Jellybean op dit ding. Op dit ding, ja. Zeg het eens. Hoe heet het ook alweer? The Point of View. ProTab 3x XL Love. Ja. <laughs> uh, een soort porno tablet. Um, merk jij dat het ook veel minder crashes zijn? Hè? Je zei het is een verbetering. Maar bij mij op de 300 is er in plaats van die crashes... is zeg maar een soort... Ik voel mijn gevoel, als je het zou moeten beschrijven, een soort vollopen van het systeem in de plaats gekomen. Ik heb al een paar keer gereset, omdat hij gewoon niet meer crasht, maar in het algemeen trager wordt, zeg maar. Misschien nog een memory leak, leak bugje of wat dan ook. Ja, ik, ik, ik, ik, weet, ik weet niet, uh, ik, ik kan natuurlijk niet helemaal inzien uh, hoe intensief jij uh, met, met je tablet omgaat de hele dag. En waarschijnlijk intensiever dan ik, hoor. Ik gebruik hem echt voor de basisdingen. en ik heb... Uh, Well, Alles gebruiken voor gebruik, Precies, je zit er op de video het en noem maar op. Maar um, nee, dat, dat heb ik hier nog helemaal niet meegemaakt. Uh, maar ik moet wel eerlijk zeggen dat ik dat, dat uh, hoe noem je dat knopje links onderin, uh, dat je al openstaande apps ziet. Dat open ik toch wel regelmatig, merk ik. Gewoon automatisch, zo. niet omdat die uh, vol loopt. Maar dan sluit ik weer een paar apps die ik, uh, die ik nog open had staan. Nou, misschien kan je het in de gaten houden dan even de komende dagen. Of uh, als je ze niet sluit, ja. of, of je dan in het algemeen trager wordt ja. bijvoorbeeld. Nou nee, ja, absoluut. Uh, nee, goed. Uh, ik zal het in de gaten houden. Het <laughs> is ook niet zo heel negatief nee, hoor. Nee, nee. Ik, dat is mijn, uh, nee. mijn observatie tot nu toe met die Jellybeans op 300. Ja, ja goed. Dus, uh, dus, uh, maar goed, even afsluiten en... voor die Product 3, 10-inch model. Ja, ik, uh, ik ben er nu heel tevreden over. Uh, natuurlijk, uh, het heeft een paar nadelen. Kijk, het, het voelt wat goedkoper dan een, een uh, Asus Transformer of, of um, de, de knoppen die erop zitten, dat zijn van die klikknoppen, echt van die, die, die ja. Ja, hoe moet je dat noemen? Het, het, het is gewoon niet, niet dat high-end gevoel. Het is wat dikker, het is wat zwaarder. Het, het display is, is gemiddeld, maar het is zo vingerafdrukgevoelig dat het gewoon irritant wordt. Uh, en, en, uh, en het is net iets uh, ha noem je dat, hakkeliger in de browser met het zoomen. En het, het, het, het, ik wil bijna zeggen, het is het allem, allemaal net niet, maar het is het juist wel, maar het is niet subliem, zeg maar. Het is, niet, het, is niet, het is geen Nexus 7, het is geen 400 euro tablet, maar het doet allemaal zijn werk, het doet wat het moet doen en het doet het goed. <lacht> uh, Oké, okay. hey, ondertussen klinkt het alsof jij in de windtunnel zit. Oh, sorry. Oh, en het is weer ja, opgelost. Ik zat even voor een vorige geleund met die tablet en ik was enthousiast Oké, okay, dat, dat is dus die brom Nu, heb, nu hebben we ook geen brom nee, meer ik, had, ik zat twee minuten ervoor geluid Nu zit ik er precies zoals ik de hele tijd zat oh, oh, Hoe dan ook, nu klinkt het weer Alsof je en uit de brom en uit de windtunnel Gezellijk, bent Ik begin dus Nee, nee, nee, helemaal niet nee, nee, Het was op zich wel te volgen denk ik Ik denk, uh, uh, ik weet niet wat het was Ik wou je in ieder geval vragen om even te wiebelen aan je aansluiting Maar dat is nu niet meer nodig Want het klinkt alweer prima Maar oké, okay, dus uh, op zich een interessant product dus ja, zoals ik het nu... Uh, ik ga er nog een paar dagen mee spelen en dan een volledige review plaatsen. Maar zoals ik het nu zie, uh, ben ik redelijk tevreden. Oké, okay, coolio. Ja. En, maar jij had ook een leuk tablet. Tenminste eentje waar ik nog veel meer naar uitkeek dan dit model. Dit model kende ik natuurlijk nog niet tot, uh, voor uh, een week geleden. Um, dus uh, ik, ik was eigenlijk benieuwd naar jouw Galaxy Note meteen. Eh... Ja, ik heb het eerste filmpje gemaakt, zeg maar. Even gekeken naar de hardware en zo. Sowieso, dat vind ik echt opvallend. Het ding zit echt helemaal volgepropt met allerlei opties. Echt heel veel dingen kan dat ding. Die digitizer, er zit een simcard slot in voor bellen en 3G. Een infrarood receiver. Een ingebouwde pen die in combinatie met die digitizer veel dingen kan. 2 gigabyte aan RAM. Een quad processor. En... Heel veel dingen zitten erin, zeg maar. Echt heel uitgebreide hardware uh, is, is die nood. En dat zit allemaal in een pakketje wat niet groter of heel veel dikker is dan uh, de, de Asus of de, de, de iPads en dat soort dingen. Uh, uh, tablets. Dus in, in zo, dat opzicht dus zo ver ben ik gekomen qua hardware. Uh, alleen de bouwkwaliteit valt mij redelijk tegen. Uh, overigens een stuk minder dan... Uh, ik had gelezen ergens, uh, daar heb ik volgens mij in de podcast ook een keertje voorgelezen, uh, dat er eentje had gezegd van de bouwkwaliteit is zo slecht dat ik er kanker van gekregen heb. Nou ja, dat uh, blijkt denk ik toch wel wat overdreven te zijn. Want ik, uh, ja, ik ben nog niet heel erg gaan hoesten, al ben ik wel als verkouden. Dus wie weet uh, <laughs> wat dat ding mee wow. heeft, <laughs> heeft opgeleverd. Uh, maar uh, gewoon eventjes qua hardware in combinatie met de software wat ik tot nu toe ik heb ik redelijk wat kunnen gebruiken. Um, ja, ik vind het lastig om echt een, een, een eenduidige mening te geven. Ik zie leuke dingen en ik zie ook een heleboel dingen waarvan ik denk: Jezus, uh, uh, hoe, hoe heet hun? Software Sense of zo? Dutch nee, nee, uh, Dutchwiz. Holy crap, jongen. Zij zijn echt degene die het meeste doen met hun skin. Want er zit echt een heleboel uh, skin overheen. En voor mijn gevoel is hij toch niet echt heel snel daardoor. En. Uh, dat zou raar zijn om het qua benchmarks, zeg maar. Dat ding het snelste zou moeten zijn. Hè? Het de snelste kwartkoopprocessor, la la la ja. Maar dat. dat uh, maar dat is waarschijnlijk is, zonder een al die nog... geavanceerde functies in gebruik. hij ja, zonder als je hem aanzet, zeg maar. Tussen het swipen, tussen je tabladen en zo. Uh, en, en, en, en dingen waar ik heel enthousiast. Oh, ik vind trouwens het scherm, mm -hmm. hè. Uh, Goede kijk ook wel, leuke kleuren en al dat soort dingen. Maar ik vind het echt heel storend dat het geen high-res scherm is. Ik weet dat ik een verwende aap ben. Maar zeker naar de 700 en de iPad 3. En zeker oh, aangezien dit het high-end model is van Samsung. En combineer dat met het feit dat ze splitscreen apps doen, zeg maar. Hè, dat, dat je kan splitscreenen op deze tablet. <laughs> valt het mij heel erg tegen hoe, ja. hoe, hoe groot die pixels zijn, zeg maar. Ik vind dat niet echt een indrukwekkend scherm, maar werkt, als ik het eerlijk ja, ben. Maar wij toch wel een beetje dat splitscreen. Nou ja, een beetje, ja. Ik denk dat de keuzes uh, nogal beperkt zijn. Sowieso. Uh, volgens mij zijn er vijf... Ik heb hem even zitten kijken, maar hij ligt beneden. Er zijn een soortje apps die maar kunnen gebruikt worden. Denk aan Videoplayer. Denk aan de browser. Denk aan notitie. Uh, mail. En nog iets. Maar bijvoorbeeld niet YouTube-app, weet je wel. Wat, wat ik dus echt horrible vind. Dat, dat, dat zou ik echt handig vinden. Uh, maar een heleboel van die dingen zijn wel de handige dingen. De e-mail zou eventueel handig zijn. het splitscreen van het uh, browsen is handig en dat soort dingen. Maar je kan bijvoorbeeld weer niet twee browsers naast elkaar hebben. Ik kon dat ding niet gebruiken om en uh, uh, de live -blog van Gadget en de live -blog van de Verge bijvoorbeeld te volgen op één schermpje. Maar, maar je kan dus inderdaad to, uh, mix en matchen zeg maar, tussen de zes applicaties die die mogelijkheden hebben of die splitscreen mogelijkheid heeft. En uh, dan kan je dus twee schermpjes naast elkaar hebben. Het is op, op zichzelf leek het een heel interessante propositie. Het ding is dat het gewoon uh, niet zo soepel werkt als je zou willen. Want het zijn, als het ware, twee losse tabletschermpjes geworden. En de resources van het tablet, hè, de quad-core processor en de bende, die kan elke keer maar gefocust zijn op één van de schermpjes. Dat betekent dus dat als je... Uh, Links je Twitter feed hebt in de browser, want de, ook de Twitter app wordt bijvoorbeeld niet ondersteund als splitscreen applicatie. Uh, en rechts de notities heb omdat je, weet ik veel, zit te noteren wat mensen tweeten of zo, weet ik veel, een van dat bs. Maar stel nou je hebt het zo, of een andere combinatie. Je kan niet een, rechts zeg maar een aantekening maken en met je linkerhand eventjes scrollen door, door, door de post waar je daar aan het lezen bent of dit. Stream, weet je wel. Nee, je moet klikken. Dan moet dat ding geselecteerd worden. Dat duurt anderhalve seconde, zeg maar. Of misschien is dat korter, maar voor mijn veel duurt het eventjes. Dan kan je scrollen aan de linkerkant van je splitscreen. Dan moet je weer focussen dus door te tappen zeg maar, op de rechterkant. En dan komt dat weer terug. Dus het, kan niet, het is niet zo dat je... Stel nou dat je een, een Wikipedia-artikel hebt waar je wat namen uit wil noteren. Je kijkt de geschiedenis van, van, van Ajax en je wilt weten wie de eerste... Uh, Topscores waren in de jaren of zo. Dus dan moet je scrollen hè, door zo'n lijst met een overzicht. Je kan niet scrollen, kijken, hey, kruif en dan rechts opschrijven kruif. Nee, het is selecteren, scrollen, kruif, selecteren aan de rechterkant voor de simpel not noteren. Selecteren terug links voor de browser, scrollen, tweede topscore vinden. Uh, selecteren rechts en opschrijven. Dat is een heel andere propositie dan dat je dat tegelijk kan doen, zeg maar. En dat is echt heel erg jammer. Ja, is toch, ja het, het zal niet hetzelfde zijn. Maar van de techniek achter heb ik te weinig verstand. Maar je hebt toch ook gewoon binnen Android, maar dat is vaak binnen één app, binnen één app of binnen het besturingssysteem, dat je uh, onafhankelijk links en rechts, uh, bijvoorbeeld de, uh, een menu en rechts de opties, onafhankelijk naar boven en naar beneden kunt scrollen. Waarom is dat dan met apps niet mogelijk die naast elkaar staan? Snap je wat ik bedoel? Ik bedoel hetzelfde als zeg maar, links uh, game-sturing en rechts de Nou ja, ook bijvoorbeeld. Je hebt, je hebt verschillende... Ja, maar het zijn dus twee losse apps, zeg maar. Dus het is, alleen de weergave is virtueel naast elkaar. Alleen, er wordt elke keer maar één app gebruikt. Ja, dus, dus dit zou, zeg maar, een, Dat is zeg maar een hardware-beperking, uh, zou je zeggen. Want dan zou je ook twee processors nodig hebben. Wie weet, of het is een software-beperking dat je zegt van... hé, hey, waarom kan hij niet twee, twee dingen tegelijk doen, zeg maar. Want Android was al zo'n multitask-based, zeg maar. Dus dat is een... Of een implementatie, of wat dan ook. Maar je moet dus niet voorstellen dat je twee apps tegelijk gebruikt. Nee, je kan twee apps tegelijk zien. En dat is denk ik het verschil waar ik naar op zoek was om het uit te leggen. Dus dat is in zover vind ik een beetje een tegenvaller. En combineer het dan met, met de weinige pixels, weet je wel. 1280 keer 800. En je splitscreen dan iets... Ik kan Twitter net aanlezen, zeg maar. Maar het is al wel annoying, zeg maar, uh, de Twitter feed in, in halve Precies, weergave. Ja. En, en ja, hetzelfde geldt voor schrijven op het ding. En ja, schrijven gaat in combinatie met de digitizer en uh, de pen, hè, gaat een stuk beter. Maar iedereen weet die ooit op een palm of op een tablet of wat dan ook geschreven heeft met een glad pennetje, hè, een glad tipje... ...is niet makkelijk, zeg maar, hè? Je, je handschrift wordt een stuk groter... ...als je, als je het leesbaar wil schrijven. Je kan niet schrijven... ...zoals op een pen en papier, zeg maar... ...omdat er gewoon geen weerstand zit. Nou ja, uh, over, overigens... even capacitive uh, touchscreens... ...hebben een, een ander nadeel... ...dat het vertraging is en dikkere lijntjes... ...en geen drukgevoeligheid. Uh, maar beide oplossingen zijn dus niet ideaal. En zeker dus ook weer niet in splitscreen... ...want dan heb je weer heel weinig ruimte... ...om te priegelen... Uh, en ja, god, dat, dat zijn toch dingen dat je denkt, oh, ik weet niet of ik dat nou helemaal allemaal zo positief ervaar als ik erover dacht, hmm. zeg maar. Oké, okay, nou ja. Maar ik ben de komende weken er nog wel weer even zoet mee, de komende tijd zelfs. Ik ben super druk, dus ik kan niet al te veel filmpjes per dag uh, of wat dan ook doen. Uh, maar de volgende die ik ga doen is ongetwijfeld de software. En dat is denk ik het filmpje met de meeste informatie, hè, want... En wat ik zeg, TouchWiz is al intrusive en dat zit overal en ik denk dat de dingen als uh, spitscreen en zo onder dat uh, item ja. vallen, dus die zou binnenkort uh, uh, een keer verschijnen uh, maar ik ben dus niet onverdeeld over, positief over dit okay. ding oké, een minuut we zijn er alweer een beetje volgens mij ja? ja, ik. Uh, volgens mij hebben we het meestal wel gehad, ah, doei doei <laughs> Ja, oké, okay, uh, okay, hartstikke goed. Um, ja, staat er voor komende week iets op stapel? Uh, nee. <laughs> nee, niet dat ik weet. Uh, niks, niks bijzonders. Uh, nee. Oké, okay, nou ja, dan, uh, dan zullen we iOS 6 zien hitten deze ah, ja. week. ja, dat is natuurlijk... En dus dat zou volgende week wel wat implicaties hebben over hoe de nieuwe maps werken en dat soort ja. dingen. Uh, dat betekent dat je alsnog weer wat te tikken hebt, want jij tikt altijd van wat, uh, wat is iMessage en wat is uh, dit en dat. Dus uh, helaas moet je verklappen dat je toch nog wel wat Ik te doen hebt. Ik heb het een verkeerd helaas. <laughs> ja, graag gedaan. <laughs> uh, en dan uh, spreek je volgende week dus. weer. Waar kunnen mensen uh, je volgen op Twitter? Dat is belangrijk. Uh, at Tablets Magazine, at Shell. En anders uh, zeker ook even YouTube uh, slash Tablets Magazine. kijken. Ja, er zijn ook natuurlijk hartstikke veel filmpjes op uh, youtube.com slash tabletsmagazine. Ik ben Sam Rijver, twitter.com slash Sam of in ieder geval Sam Rijver op Twitter. Uh, en natuurlijk stukjes op tabletsmagazine, houd het in de gaten. En dan horen we jullie volgende week, of jullie horen ons volgende Tot week volgende. weer. Tot volgende week.